Na de sneeuwstorm van zaterdag zijn veel wegen nog nauwelijks begaanbaar. In Washington viel 60 centimeter sneeuw. Ook andere steden in het oosten van de VS verdwenen onder een dik pak sneeuw. Zo viel er in Philadelphia 72 centimeter. Honderdduizenden huishoudens zitten nog altijd zonder stroom. En het openbaar vervoer komt maar moeizaam op gang. Veel luchthavens zijn nog gesloten. Gehandicapte jongeren moeten meteen een baan krijgen als ze van school komen. wenst staatssecretaris Dijksma van Onderwijs. Ze gaat een wetsvoorstel indienen waarin staat dat het voortgezet speciaal onderwijs werkscholen moet vormen die een baangarantie geven. Dijksma de denkt dat gehandicapten sneller een baan vinden als ze ervaring opdoen in de praktijk. De maatregelen zou moeten gelden voor ruim 20.000 jongeren die een lichamelijke of verstandelijk handicap hebben of gedragsproblemen. Volgens haar krijgen nu te veel van deze jongeren na hun schooltijd meteen een uitkering en komen ze daarna niet meer aan de slag. In Oekraïne heeft de pro-Russische Janukovic de overwinning opgeëist bij de presidentsverkiezingen. Nadat 20% van de stemmen was geteld, stond hij op 52%, tegen 42% voor zijn uitdager, premier Julia Timoshenko. De pro-westerse Timoshenko heeft haar nederlaag nog niet erkend. De winnaar van de presidentsverkiezingen volgt Viktor Yushchenko op, die in 2004 aan de macht kwam, na de Oranje Revolutie. Het dodental van de ontplofte elektriciteitscentrale in de Amerikaanse staat Connecticut is opgelopen tot vijf. Bij de centrale bij middeltaan ontplofte een gasleiding. De explosie was tot tientallen kilometers in de omtrek te voelen. In de centrale die nog in aanbouw was, waren zo'n vijftig arbeiders aanwezig. Veertien gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Mogelijk liggen er nog doden en gewonden in het puin. Het weer. Vannacht gaat het licht vriezen. Morgen overdag geregeld zon. Temperatuur rond het vriespunt.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 Sunshine, sweet sunshine.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 No. Oh. me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 It makes. She's a trusting soul She's put her trust in you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 them to say. Skin. Okay. Zie FM, al 20 jaar het ja. allerlekkerste van Zandvoort Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op de laatste. Zij ZFM. Zie FM.